Volgens Turkije zat de geestelijke Fetullah Gülen achter de koepoging in 2016. Seriemordenaar Charles Manson, die in november overleed, kan voorlopig nog niet worden begraven. Een rechtszaak over zijn lijk en nalatenschap zal nog zeker een maand duren. Tot die tijd blijft het lichaam in het mortuarium. Manson zat een levenslange celstraf uit. Drie mensen hebben zijn lichaam geclaimd. Een zoon, een kleinzoon en een penvriend. Wie wordt aangewezen als erfgenaam mag bepalen wat er met het lichaam van mensen gebeurt. Daarnaast erft hij de rechten op de beeldenis van mensen en zijn liedjes, die onder andere door Guns N' Roses en Marilyn Manson werden vertolkt. De Spaanse politie heeft een paar dieven betrapt... die met 4000 kilo aan sinaasappels probeerden weg te komen. De agenten hielden de auto's waarin ze zaten staande... omdat de chauffeurs zich verdacht gedroegen. In de auto's lagen sinaasappels... die waren gestolen uit een opslag in het zuidwesten van Spanje. Vijf mensen zijn opgepakt. Het weer plaatselijk nog glad. In het oosten en zuidoosten is het eerst nog droog met opklaringen. Elders vallen enkele buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt een graad of vijf. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ja. We kunnen het allemaal heel ingewikkeld maken. Maar waartoe zijn wij als openbaar bestuur op aarde om mensen? Zonder inwoners geen openbaar bestuur. Ik kan het niet simpeler zeggen.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 Ja, uh, maar dat is een overdenking. Als ik iemand van Binnenlandse Zaken tegenkom, zal ik dat doorgeven. Dat moet je ook rechtstreeks zeggen. Ja. Ja. Maar leuk dat het kan. En... Ja. Nou, ik denk ja. toch, dat met name het, het anders uh, en, en blank kijken naar de uh, issues anders, hè, die, ja. er, die er ja. gelden. Ja. Dat Ik denk dat dat een ding is wat niet alleen maar bij burgemeesters, maar eerlijk, ook op ik andere denk uh, ik situaties het, ja. ja, ik ben Ingema. het fundamenteel met jullie eens dat de, de onbevangenheid die eigenlijk zou willen de neutraliteit...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 you <laughs>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 ja, er zitten wat krasjes dus her en der. Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Hoe diep die ja, ja, ja, ja, ja, ja, deuk is, hoe ja, ja. groot de ja, schaduw. schaduw ja, dus, uh, ja, dat is het ja, ja, nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, uh, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel klamuren. He? Ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar, goed, maar goed. dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig. Dat Goed, dit was Blaricum. We hadden nog meer onderwerpen. we hebben...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 En dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen.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 Dat hij de 50% niet gaat halen. Nee. Nee, nee, nee. Maar, even, nee, even maar laten we elkaar dan ook nee, daarop nee, in ja, de ook. ogen kijken. In plaats van.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 Yeah. Uh.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 Mooi. Het is de historie. Ja, dat ja. is ook zo, ja. Dat, dat we ook. dat deden. Ja, ja. En en dat is wat je eigenlijk. Um,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 en die man, die eigenaar, komt uit het buitenland, maar die vond dit zo gaaf. Hij zegt: nee, ik neem het risico dat hij kapot gaat. Hij stond bij het uh, gemeentehuis afgehekt. Die had hij ja, laten effeiten. Ja. Want dat ding kost wel een paar centen. Nee. <libes> en als je dan uh, uh, soms ongelukkig aanraakt, kan die kapot gaan, dat wil je ook niet. Maar die rijdt mee. Daar hebben we oh, ja. eigenlijk nog nooit meegemaakt dat zo'n oude bit. <lacht> want hij heeft namelijk, hij heeft wel remmen, maar hij mag niet stilstaan. Want <lacht> ja, ja. dan koelt hij namelijk niet. Ik dacht van die man is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 zijn nee, we moeten we al, u gaan afbreken. Want Deze, heb ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten ja. gehad? <laughs> nee, maar, maar het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag nee, We hebben oh, al en de onderwerpen uh, onderwerp gehad. Maar al 50 al, jaar of? dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. En zeker dat wij als gemeente Zandwoord dat mogen faciliteren. Zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi hoor. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Hoi Irene. Goeiemorgen. Hoi, hoi. Ja? Alvast een... Uh...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 ja. van bierasie uh, in Zandvoort. Ja, ja. ja. kennen ja. mijn land. He? Ja. Ja. Ken ja. Klopt. zo heet ja. het ja. tegenwoordig, heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luister thuis nog een goed weekend verder. Dank u wel. Dank u ook dat u weer gekomen bent. Kom allemaal morgen ook naar de bierasie, want het is echt een moeite. Ja, kijk. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook.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 Wij moeten aan eisen voldoen, natuurlijk. Ja, Net zoals ja. andere instellingen. Ja. Ja. ja. En toen hebben we ook even stilgestaan bij het 50-jarig bestaan. Er is een steen onthuld. Uh, en de... ja, die hangt nu bij ons aan de gevel. Prachtig. Mooi ja, hoor. Ja, ja. En daar is ook iemand van de gemeente bij geweest ja. om dat officieel te onthullen. Ja. ja. ja. En ah. jullie zijn ook nog zoek, op zoek naar vrijwilligers om jullie te assisteren ja, zeker, te zeker. We hebben altijd, altijd mensen tekort. Ja. En wat ook. Uh, we hebben natuurlijk een groot gebied.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja, ja. Om, om dat te verzorgen natuurlijk. Ja, ja. ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. nou, dat is toch... Uh, dat wordt een hè? leuke dag. Leuke dag. Is, ja. Ja, ik ben er morgen ja. niet helaas, nee. want ik nee. ben bij bij aan de slag op de ja. krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. is ook ja. jammer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er komen er meer, toch? En elke dag hier toch langskomen. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. grabbelton, we hebben Smink. Oh, leuk. Een grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, soep van Fleur ja, bij lekker, jullie bij de kaart, kopen. ook vandaan. Dan is de opbrengst is, is voor het asiel. is voor het asiel. Ja. Nou, Dus het is jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met, uh, de soep? met de soep. Ja. Nou, wat voor ja. lief ieder jaar opnieuw. Leuk hoor. Ja.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 Nogmaals, open asieldag, ja. zondag 1 oktober van 11 tot 4. Nog één ding wil je ja, zeggen? Want... Twee dingen eigenlijk. Twee dingen. Oh, ja. Er zijn ook demonstraties namelijk. Ja. Uh, belangrijk is om half twaalf hebben we een lezing over EHBO. Okay. Okay. Dat wordt gegeven door Caresse van het Dierenziekenhuis. Mm -hmm. uh, daar moet voor ingeschreven worden. Dus als je komt en je hebt daar belangstelling voor, kom dan op Schrijf tijd. Op want dan tijd kan, je, okay. kan je inschrijven. De laatste, want we zitten op twee minuten voor het nieuws. Ja. Dus... Heel snel. Uh,